God is goed en zijn goede tierenheid, zijn liefde, zijn goedheid is voor altijd. En ik heb een woord dat ik met jullie wil delen vandaag. Een woord dat ik in mijn hart heb, dat ik voel in mijn hart. En ik zit de hele week al te wachten om jullie te zien, om het te preken. En eindelijk heb ik het moment gekregen om dat te doen. En ik wil graag dat jullie jullie bijbels openen in Lukas 15... Lukas 15, en dan gaan we lezen van vers 11 tot en met vers 24. Lukas 15, en dan gaan we lezen van vers 11 tot en met vers 24. Het is een bekende tekst, het is een bekende verhaal, maar ik geloof dat God met ons wil spreken hierdoorheen. 15 vers 11 tot en met vers 24 en als je het hebt laten we even opstaan en dan gaan we het samen lezen Lucas 15 11 tot en met 24 en, dan zeg, en hij zeide Iemand had twee zonen. Hoeveel ken dit verhaal? Het verhaal van de verloren zoon. We kennen het wel allemaal. Dus het komt wel goed. En hij zei iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader. Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde. De vader deed het. Hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Hij ging naar een ver land en verspilde alles daar. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te leiden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Toch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan, zegt men mij, ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegenmoet. Viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, vader, ik, ik heb gezondig tegen, tegen de hemel en, en voor u. Ik, ik, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug, vlug, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemest de kalf en slacht het. En laten wij, wat? Een feestmaal hebben. Want mijn zoon. Mijn zoon hier. Want mijn zoon hier was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren. En is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Vader God, spreek vandaag tot de harte vader. Raak aan ieder aan vader. Dat uw woord... Dat u uw woord, vader, kan penetreren door de harten, vader. Vader, meer van u, vader, minder van ons, minder van mij, vader. Maar dat uw woord het zal zijn dat de mensen aanraken. In de naam van Jezus. Amen. Voordat je gaat zitten, geef drie mensen een high five. Rustig, niet te snel. Drie mensen een high five en zeggen, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Yes, ik kom eraan. Amen. Jullie zien er geweldig uit vandaag. Even tussendoor. <laughs> ik kom eraan. We leven in een. Uh... Hoeveel volgen we het nieuws? Hoe zijn we zijn nieuws aan het volgen met Trump en al die dingen. Gaat uh, niet zo goed allemaal, hè? Hij is mensen aan het verbannen. Mensen mogen niet meer Amerika binnen. Het is een hele gedoe. En. Het is, want het is een multiculturele samenleving en waar wij wonen ook, hier waar wij wonen, is een multiculturele samenleving. Het is een multiculturele stad, het is een multiculturele land en wij zijn een multiculturele kerk. Dat is geweldig, vind ik. Ik zou niet een volledig Arachtoonse kerk willen en ook niet een volledig Nederlandse kerk. Ik zou heel graag een mengsel van allerlei culturen willen hebben die maar één cultuur hebben en dat is Christus. Dat is geweldig. Ik ben niet zo van alleen maar allochtonen of alleen maar Nederlanders. Ik ben van dat mengsel, dat eenheid. Dat vormt, ook al zijn er clashes. Ook al zijn er verschillen in allerlei zaken. Maar nog steeds kunnen wij eenheid krijgen en eenheid vinden in één ding. En dat is Christus. Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. En we leven in zo'n multiculturele samenleving. En vele van ons hier zijn allochtonen, denk ik. De meerderheid is allochtonen. En... Wat er, wat er gebeurt vaak is dat mensen gaan immigreren. We immigreren naar een land, we verhuizen naar een land op zoek naar een betere toekomst. De meeste mensen doen dat, op zoek naar een betere toekomst. Niemand gaat naar een ander land omdat het slechter is. Tenzij je geroepen bent voor God om, naar een, een, een, om als zendeling te gaan werken. Dat is heel iets anders. Maar de meeste mensen verhuizen met een passie, met een verlangen van... ik wil gaan naar een ander land... om een betere toekomst op te bouwen. Om, om beter economisch te hebben of wat dan ook. Want... vele van onze landen... krijgen wij niet de mogelijkheden dat we hier krijgen... om... om dingen te behalen. Vele in onze landen... gaan tot een bepaalde... Um, klas. En dan kunnen ze niet verder, want er is gewoon geen geld. Hier geeft de overheid... ...studiefinanciering aan de mensen die willen studeren en nog steeds doen de kinderen niks. Maar hier zijn meer mogelijkheden, hier, hier is het niet zo gevaarlijk. Het is wel gevaarlijk, maar het is niet zo gevaarlijk als vele van onze landen. Vele van onze landen waar we sloppenwijken hebben of wat dan ook, is het hier niet zo gevaarlijk. Het is juist veilig. Het is juist een land met een, een draagnet. Ja? Een draagnet. Dus als je ziek raakt, dan word je opgedragen. Als je niet kunt werken, dan heb je de juiste middelen om te overleven. Het is een goed land, vind ik. Ik vind Nederland een goed land. Ik ben het ik ben niet eens met Mark Rutte, met wat hij zei in de krant, maar dat is een ander verhaal. In ieder geval, ik vind het een goed land, ik vind het een geweldig land. En velen komen hier om een basis te bouwen, om iets op te bouwen wat ze in hun land niet kunnen krijgen. En hoewel deze zoektocht, de zoektocht naar iets beter, de zoektocht naar een betere toekomst, de zoektocht naar een beter leven, hoewel het geweldig is, komt het ook vaak met iets minder. En dat is vaak voor velen van ons hier het geval dat wij familie achterlaten. We laten kennissen achter. We laten vrienden achter. We laten mama, papa achter. We laten kinderen achter. We laten vaak uh, vrouwen achter. Wat dan ook. Om te gaan naar een land. Om iets op te bouwen. En de zoektocht is een zoektocht naar geluk. Naar welzijn. Naar beter worden. Maar vaak laat je iets achter. Dat je, dat je hebt waarmee je bent opgevoed. Waarmee je bent opgegroeid. Een cultuur. Een, een, een omgeving. Een kring. En laat je het achter. Mijn moeder soms. Niet soms. Uh, Af en toe, als ze, te praten, als ze begint te praten over haar familie, en zo begint ze te huilen. En ze zegt, ben je verdrietig? Ik nee, ik ben niet verdrietig. Het is gewoon, ja, het is, ja, het is anders. Je, je mist ze. Je, je mist de familie. Je mist je, um, degene die je achter hebt gelaten. Je mist, daar zijn ze bijvoorbeeld in Brazilië. Mijn familie komt uit Brazilië. Daar is iedereen samen. Hier moet ik bellen, moet ik WhatsApp. En, en daar zijn ze samen en al, al die dingen. En ze missen. Ze mist. Ik weet niet van jullie hier, maar velen van ons hebben mensen achtergelaten. En soms mis je ze. Soms verlang je terug naar dat moment dat je met je familie was. Dit, dit gevoel, dit, hetgene wat je voelt, noemen ze ook wel nostalgie. Ken je dat? Nostalgie. Vandaag ga je iets leren, Alice. Nostalgie. Of heimwee. Heimwee is eigenlijk hetzelfde: heimwee, nostalgie. En heimwee of nostalgie is um, een smachtend. Een smachtend verlangen naar het verleden, naar het eigen land, naar het terugkeren naar eigen land, de eigen omgeving, het ouderlijke huis, dat geborgenheid dat er was in het ouderlijk huis, dat is nostalgie. Veel, ik ken een paar studenten die hier komen en ze raken depressief. Ik, we zijn nu bezig met een jongeman die hier in Nederland is, hij heeft hele familie achtergelaten en hij is nu depressief thuis. Is hij depressief thuis? Want hij heeft, hij heeft heimwee, hij heeft nostalgie, hij mist zijn familie. Hij mist, en, want het is een grote shock. Het is een grote sh culturele shock, het is een grote maatschappelijke shock... dat je meemaakt wanneer je verhuist van iets dat, je, van het, dat bekend is voor jou. Het is allemaal bekend, dit is, mijn, dit is mijn buurt, mijn dorp, mijn familie, mijn ding, mijn kring. Je, je gaat van het bekende verhuizen naar een onbekend land... En dat is een shock dat velen ervaren, een cultuurshock, of wat voor shock het maar ook kan zijn. En raken ze of krijgen ze nostalgie. Want er, er, er komt een moment dat je een contrast meemaakt. Ja? Nostalgie is erger wanneer de contrast hoger is. Oké, okay? probeer mij te volgen. Nostalgie is erger wanneer de contrast hoger is. Wanneer je een positief verleden hebt. Met je familie of wat dan ook. En je komt hier en je hebt niemand. Je hebt geen enkele persoon om mee te praten. Dat contrast. Hoe groter dat contrast is. Hoe groter het verlangen is naar het ouderlijk huis. Naar het teruggaan. Dat, dat verlangen wordt groter. Want de, de, de contrast is groter. Het contrast wordt nog groter. Wanneer het, of het verleden zeer positief is. En waar we nu zijn, zeer negatief is. Dan word je helemaal gek. Sommigen willen dan terug. Ik wil terug. Dit is niet voor mij. Ik wil terug. Want de contrast is hoog. En de nostalgie, de heimwee, is hoger. Is groter. Want je bent iets, belang, iets belangrijks dat je hebt. Iets dierbaars dat je hebt. Ben je kwijtgeraakt. Je hebt het niet meer zo dicht bij jou. En... Hoe hoger de contrast, ja? hoe hoger de nostalgie. Daarom zeggen velen bijvoorbeeld, vroeger was het beter. De meeste mensen zeggen dit. De meeste mensen. Vroeger was het beter. Vroeger waren mensen vriendelijker. Vroeger speelden wij allen bijten. Maar nu speelt Sander niet bijten, of wel Sander? Speel je veel bijten? Niet echt. Vroeger speelden wij allemaal bijten. Vroeger was alles beter. Vroeger kon ik meer kopen met mijn geld. En dat is waar. Vroeger, was het Vroeger spraken mensen nog met elkaar. In plaats van de hele tijd zo. Je loopt een tram binnen en iedereen zit... Allemaal oh, zo'n zo zwaar last. Je loopt een tram binnen, niemand kijkt je aan. Iedereen is in zijn ding. En ze missen haltes en alles. Mensen worden aangereden en alles, maar ze gaan gewoon door. En we, we hebben dan zo'n contrast dat we ervaren vaak. En we zeggen: Vroeger was alles beter. Er is dus een zekere spanning. Er is een zekere spanning wanneer je blootgesteld bent aan iets in je verleden. En dat ervaar je niet meer in je heden. Blijf mij volgen. Ik, ik kom eraan, ik kom eraan. Dus het is, er is een zekere spanning wanneer je blootgesteld bent aan iets geweldigs in het verleden. En waar je nu bent, is het niet zo geweldig meer. Het is niet zo. Het is, niet, het is niet geweldig in het heden. Deze blootstelling dat je hebt gekregen en waar je nu bent... dat zorgt voor een kleine, een zekere spanning in je leven. Want kijk, velen, Want kijk, als je echte liefde hebt ervaren... dan zul je nooit genoegen nemen met minder. Hopelijk. Als je echte liefde hebt ervaren dan zul je nooit genoegen nemen met minder. Want je bent al blootgesteld aan meer. En velen die zettelen of velen die genoegen nemen met minder... terwijl ze al echte liefde of ware liefde hebben ervaren... leven een gefrusteerd leven. Ze leven gefrusteerd, want ze zijn blootgesteld aan meer. Je bent blootgesteld aan meer, maar je leeft in minder. Je bent blootgesteld aan meer... Maar je leeft in minder. En dat is frustratie. Het is een frustratie wanneer je weet van, ik kan meer hebben hieruit. Ik kan meer krijgen hieruit. Want je bent blootgesteld aan meer. En, en nu leef je in minder. En zulke mensen raken gefrustreerd in het leven. Als je liefde intens hebt gevoel in je leven. Als je liefde intens hebt gevoel in je huis, in een vriendschap of wat dan ook. Dan raak je gefrustreerd wanneer je nu zit met iemand waarbij het niet hetzelfde is. Want je bent blootgesteld aan iets groters, aan iets geweldigers. Ja, de blootstelling is, is, is het verschil. De blootstelling is hetgeen jou, jou, jou laat verlangen naar meer in plaats van minder. Dat is wat blootstelling met je doet. Komt mij volgen? Daarom is het belangrijk als vader zijnde. Dat is mijn tip. Ik ben geen vader. Dat is mijn tip. Daarom is het belangrijk als vader zijnde, vind ik, dat je op date gaat met je dochters. Ga op date met je dochter. Met, koop een mooie jurk voor haar. Um, doe de deur open voor haar in de auto. Sluit de deur voor haar. Ga naar een restaurant. Doe de deur open voor haar. Sluit voor haar. Schuif haar stoel aan. Eet met haar en alles. Zeg hoeveel veel van haar. Koop een bloem voor haar. Doe van alles. Ga op daten met je dochters. En vraag haar niks voor terug. Want zo iemand wordt blootgesteld aan echte liefde. En dan, wanneer een jonge man komt. die alleen maar dingen wil krijgen. en nemen en niet wil geven. dan zal hij zeggen: nee, ik, ik, ik ken beter dan dat. Ik zal niet settelen. ik zal niet genoeg nemen met minder. want ik ben al nou sinds mijn jeugd blootgesteld aan meer. Een tip. <lacht> een tip. Want een kind wordt dan zo blootgesteld. je wordt blootgesteld aan meer. En dan zou zo'n persoon nooit genoegen nemen met minder. Want er is iets aan blootstelling. Blootstelling kun je niet verwijderen. Je kunt het niet wissen. Je kan, niet, je kan iets dat je weet niet onweten. Als je het echt weet. Als je 1 plus 1 is 2 hebt geleerd. Je kan het niet meer onweten. Het is 2 voor de rest van je leven. Je weet het. Je kan het niet wissen. Je kan het niet onweten. Want... Je bent blootgesteld aan een informatie dat je nu hebt in je leven. En eenmaal je bent blootgesteld aan dit, kun je niet meer verwijderen. Je kan het niet meer wissen. Je bent blootgesteld. Zeg maar met mij, blootgesteld. En laten we nu gaan naar de schepper der aarde. Laten we nu gaan naar God. En laten we kijken hoe geweldig God met ons te, uh, te werk gaat. Hoe geweldig God met ons bezig is. Wat God doet met ons. En wat God doet met ons is dat hij zichzelf toont aan ons. En zodra hij zichzelf toont aan ons, worden wij blootgesteld aan zijn eigenschappen. Yes, De God van de Schepper der Aarde, wat hij doet met ons is dat hij zichzelf openbaart aan ons. En we worden blootgesteld aan zijn eigenschappen. En we ervaren zijn liefde. We ervaren zijn goedheid. We ervaren zijn aanwezigheid. We ervaren zijn warmte En we worden blootgesteld aan de God van het universum. En we, we ervaren een hoge dimensie met hem van liefde, van goedheid, van, van alles. Ik weet niet hoe we hebben zoiets ervaren met God. En dat is het wat God doet met ons leven. Hij, hij, hij, hij, hij stelt ons bloot aan zichzelf. Van kijk, laat mij, laat mij nu laten weten wie ik ben. En dan ervaar je zijn liefde. Ik weet niet of je dit meemaakt of dat ik het enige ben. Soms sluit ik mezelf op in een kamer, soms ga ik bidden. En dan ik, ervaar ik zo'n intense ervaring met God. Zo'n intense liefde en gemeenschap en aanwezigheid met God. Dat ik de volgende dag niet kan wachten om weer mezelf op te sluiten in een kamer. Om hem te ontmoeten. Want ik ben blootgesteld aan meer... Je bent blootgesteld aan meer en denkt van, ik wil terug gaan naar de voeten van mijn vader om met hem te praten. Ik wil weer dat aanwezigheid voelen. Ik wil, wil, ik wil weer daar zijn in die aanwezigheid. Soms blijf ik stil, soms heilig, soms schreeuw ik, soms doe ik niks, soms loop ik heen en weer. Maar ik wil het weer meemaken, dat ervaring dat ik heb. Ik heb een nostalgie van binnen. Oh, jullie beginnen nu te begrijpen. Ik heb een nostalgie van binnen. Ik, heb, ik, ben, ik ben blootgesteld aan meer. En ik ben nu niet meer tevreden met minder. En ik smacht naar zijn aanwezigheid. Ik wil meer van zijn aanwezigheid. Koning David zei het als volgt. Hij zei, zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. De herziende statenvertaling zegt, zoals een hert schreeuwt naar water, schreeuwt. Naar water. Zo schreeuwt mijn ziel naar u. Waarom? Want je bent blootgesteld aan een God dat zo goed is. Zo geweldig is. En dat blootstelling laat ze verlangen. Ik wil meer van God. Zeg vanavond mij. Ik wil meer van God. Er is iets van binnen dat ijs. Dat, ah, ik wil meer van hem. Want je wordt blootgesteld aan God. En deze jongen in dit verhaal werd blootgesteld aan het huis... Van zijn vader. Ik ben het jongen niet vergeten. Ik kom eraan. Ik kom er echt aan. Ik ben het jongen niet vergeten. Dit jongen, deze jongen. Werd blootgesteld aan het huis van zijn vader. Hij werd blootgesteld aan de liefde van de vader. Hij werd blootgesteld aan de mooiheid van het huis. Hij werd blootgesteld aan de warmte van het huis. Hij werd blootgesteld dat hij binnen kon komen... en kon spelen met zijn vader. en kon praten met zijn vader. En daar kon zijn met zijn vader. Hij was daaraan blootgesteld. Hij werd blootgesteld. Ze aten samen. Ze hadden gemeenschap. Er was liefde. Er was overvloed. Zo speelde hij met zijn broer. zo speelde hij met zijn vader. Ja, beeldje in. Hij is daar in zijn vader. In het huis van zijn vader. Heen en, weer. en hij is blootgesteld aan een veilige omgeving, een goede omgeving, een warme omgeving aan de voeten van zijn vader. Hij wist dat zijn vader hem beschermde. Hij wist dat zijn vader voor hem zorgde. Hij wist dat zijn vader daar voor hem was. Want hij, hij, hij is blootgesteld aan dat. Hij werd blootgesteld aan dat. Als er iets was, zei hij, papa help, papa help. En papa komt aanrennen en helpt hem. Als iemand hem pestte, zei papa, ze hebben mij gepest. Papa is daar en komt, daar is de redder, daar is de hero. Papa, jullie moeten heroes zijn. Hij was blootgesteld aan dit huis... Als er iets is, papa, kan ik even bij jou blijven? Natuurlijk, kind. Papa, uh, ik wil iets leren. Papa, hoe, hoe moet ik dat? En hij keek naar zijn papa en papa deed het voor en hij doet het na. Hij verpest het altijd, maar hij probeert het wel na te doen. Want hij is daar in dat omgeving, de warmte dat er is in het huis van de vader. En het probleem van dit, deze kind, deze jongeman, is dat kleine kinderen groot worden. Kleine kinderen worden groot. En hoe groter wij worden, hoe meer onafhankelijk wij willen worden. Een kleine kind, die wil gewoon naar zijn papa lopen. Ik wil lopen hier. Kom, kom maar je wordt groter. En nu begint de ego op te spelen. En nu gaat het om mij, mij, mij. En dan raak je die puberteit, Mijn god, puberteit. Dan raak je de puberteit En je wilt onafhankelijker worden. En je wilt meer. En, je wilt... en papa. Vroeger alles wat papa en mama zeiden. Oh, wauw, wauw, geweldig. En nu was ze je hem? Tap, De deur dichtgooien en allerlei dingen. Want je, be, je wilt onafhankelijker worden. Nu wil je, nee, wat ik zeg. Papa zegt: nee, nee, nee, wat ik zeg geldt in het huis. Nee, ik zeg het. Hoppa. Jongeman. Mijn vader deed altijd zo. Ah, dat, dat is niet, dat, dat. We wisten allemaal gelijk stilstaan. Gelijk. Als er iets was, ah, mijn vader zei. Iedereen. Gelijk, gelijk. Of mijn moeder keek ons aan, we wisten gelijk wat er aan de hand was. Maar het is normaal. Het, de, de mens wil vanzelf onafhankelijker worden. We willen steeds verder gaan en dan... Maar dan ga je verder en op een gegeven moment werkt het niet meer. Op een gegeven moment werkt het niet meer, want kleine kinderen worden groot... En kleine kinderen willen onafhankelijk worden in hun leven. En de tijd gaat voorbij. En deze jongen neemt een, een, een afschuwelijke beslissing. Deze jongen zegt tegen zijn vader, geef mij het geld van mijn erfenis. Dat is toch afschuwelijk? Weet je wat dat betekent? Voor mij ben je dood. Dat is erfenis. Erfenis is als je sterft... Dan krijg je hè, geld van je papa of mama, als ze goed hebben gewerkt in het leven. Erfje, erfje een huis, erfje ding. Maar deze jonge man zegt tegen zijn papa dat het levend is. Hij zegt, geef me een deel van je erfenis. Zegt, van, Voor mij ben je dood. Ik wil gewoon je geld hebben en ik wil weg. Hij wil onafhankelijker worden. En hij begint stappen te nemen verder en verder van het huis. Van zijn vader. Hij ging steeds verder en verder reizen. Hij begon steeds meer en meer weg te lopen en weg te gaan van het huis van zijn vader. Steeds meer en meer, steeds verder en verder. Steeds meer stappen verder van de afhankelijkheid. Van de, steeds, weet je, soms begint het met steeds minder minder naar de kerk. Soms begint het met steeds minder minder bidden. Soms beginnen we met steeds minder, minder Bijbel lezen. Soms beginnen we met steeds minder, minder offer. Minder, minder denken aan je naasten. Meer, meer aan jezelf denken. Minder, minder aan anderen denken. Meer, meer weglopen. Meer, meer weggaan. Meer, meer jezelf. Minder, minder God. Zo beginnen die dingen. De onafhankelijkheid dat de mens voelt in zijn binnenste. Iets minder Bijbel lezen. Iets minder bidden. Iets minder doen. Iets minder betekenen. Hoe ver ben je vandaag? Is mijn vraag. Hoe ver ben je vandaag? Van de voeten van de vader. Van de voeten naar, van de vader naar een ver land. Hoe ver ben jij vandaag? En daar was de jongen en hij ging steeds verder en verder. En de Bijbel zegt ons, deze jonge man is gegaan naar een ver land. Verland. ver land. Van de voeten van de vader naar een ver land. Wat een afstand. Wat een afstand. Wat een afstand. afstand. Van de voeten van de vader. Van die gemeenschap met de vader. Ging hij naar een ver land. En hij begon dingen te, te verspillen. Dingen weg te gooien. De geld weg te gooien. Geld te verspillen. Aan allerlei onzin. Weet je, want wanneer je wanneer je onafhankelijk wil worden en je denkt van ik kan het... dan zul je merken hoe dom je eigenlijk bent. Want je begint allerlei dingen weg te gooien... en domme beslissingen te nemen in het leven. Ik heb God niet nodig. Ik heb God niet nodig. En de grootste zonde is niet overspel. De grootste zonde is niet doden. De grootste zonde is ik heb geen God nodig. En deze jongen ging steeds verder... En verder en verder. Hij ging naar steeds verder naar een verder land. Steeds verder ging hij. Steeds meer geld weggooien. Steeds verder gaan. Steeds verder, verder, verder. Tot op een gegeven moment. Deze jongen in al zijn domheid. en al zijn onafhankelijkheid. Heeft hij alles verspild in dat land. En nu had hij niks meer. Deze jongen had niks meer. Hij, had alles, hij was alles kwijtgeraakt. En hij had helemaal niks meer over. Doordat hij de beslissing had genomen om steeds verder te gaan. En hij had alles ver, ver, vergooid, alles verspild. En nu zegt de Bijbel en hij drong. De Bijbel zegt dit, uh, um, deze woorden. De Bijbel zegt deze woorden. De Bijbel zegt. En hij drong zichzelf aan om te kunnen zorgen voor de varkens van, van, van een meneer. Hij drong. Hij was zo. ...wanhopig, de Bijbel zegt hij drong, het woord daar is, hij drong zichzelf aan. Kan ik alsjeblieft hier werken, iets betekenen hier, want ik heb niks meer. Want dat is het met ons, wanneer we verder en verder van God gaan, is dat wij alles verspillen. We verspillen tijd, energie en al die dingen, maar het betekent niks, je verspilt het. Het woord dat hier wordt gebruikt is als iemand die um, graan gooit en de wind neemt het mee. Weet je, je bent bezig, je bent bezig, ik heb God niet nodig. Heb, God is daar, ik heb God niet nodig. En je bent bezig en bezig, je gooit het en de wind neemt het mee. En je bent tijd aan het verspillen, je bent energie aan het verspillen. Je bent allerlei dingen aan het verspillen met de wind. Dat meegaat met de wind. En deze jongen zei tegen deze meneer, kan ik, kan ik voor je werken? Kan ik voor deze varkens zorgen? En ja, hij mocht, hij mocht dat doen. En dan ging hij ging voor de varkens zorgen. Je moet weten, hè, dit is een Joodse maatschappij... Dus varkens zijn de ergste van de ergste van de ergste. Dus wat de Bijbel ons hier, wat Jezus hier duidelijk wil maken, is: Hij is gegaan van een huis, van de voeten van de vader naar de voeten van een varken. Dat is het meest afschuwelijk wat je kunt doen in je leven: is om te gaan van de voeten van de vader naar de voeten van een varken. Want in het begin is zonde leuk. Zonde is leuk. Als het niet leuk was, zou niemand het doen. Zonde is leuk. Het is leuk, het is geweldig. En dan, en dan denk je van, oh, zonde, oh, ja, yeah, ja. Yeah. En dan je denkt, oh, de zonde dient mij. Ik krijg allerlei dingen. Ik krijg allerlei dingen hierdoor. Ik krijg meer geld als ik stil. Ik krijg meer als ik met iedereen omga en al die drie dingen doe. Maar op een gegeven moment, wat er gebeurt in je leven... is dat zonde of de, de vijand de overhand krijgt. En eerst denk je van, hé, hey, ik krijg, ik krijg. Maar op een gegeven moment denk je van, oh, wacht. Nu ben ik een slaaf van de zonde. Ik denk van, oh, ik ben een meester. Oh, kijk mij dit doen met allerlei meisjes, met allerlei jongens. Kijk mij dit doen met allerlei. Kijk met mijn geld met mijn dingen en, en drugs en dit en dat. En ik ben, ik ben, ik ben, ik ben. Op een gegeven moment denk ik van, wauw, um, ben ik nu een baas of ben ik een slaaf? En je gaat van de voeten van de vader naar de voeten van een varken, door de verleiding van de vijand. Van de voeten van de vader naar de voeten van de varken door de verleiding van de vijand. En dat is afschuwelijk wanneer dat gebeurt in ons leven. Wanneer we ons zo laten leiden door allerlei zonden en allerlei dingen. Door steeds verder en verder en verder en verder te gaan. En de Bijbel zegt ons, een heel, mooi, heel mooie woordspeling. De Bijbel zegt ons, en hij kwam tot zichzelf. De jongen was daar en hij wilde eten van het eten van de varkens. Zo erg was het, hè? Zo erg. Hij wilde eten van wat varkens eten. Dat is nooit goed. Hij wilde daarvan eten. En de Bijbel zegt ons... En hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Er was iets in hem gebeurd. Hij kwam tot zichzelf en zei... Hoeveel slaven of knechten in het huis van mijn vader... Hebben het niet veel beter dan wat ik hier... heb eten en alles. En ik leid hier van honger. Hij kwam tot zichzelf, zegt de Bijbel. En wat er hier was gebeurd in het leven van deze jonge man, is dat nostalgie begon op te spelen in zijn leven. Hij begon terug te denken aan, het, aan de voeten van de vader. Hij begon terug te denken aan het huis van de vader. Want wat de vijand wil doen, is dat je niet gaat denken aan je vader. Maar deze jonge man begon terug te denken aan de voeten van de vader. Hoeveel knechten hebben niet meer dan wat ik hier heb? Ik weet nog toen ik met mijn vader was en bezig was met hem. Ik weet het nog, ik herinner het. Ik herinner het toen ik met hem speelde. En ik herinner de momenten dat ik viel. Ik weet nog, de ene dag dat ik viel. En hij had mij, hij had mij uh, een pleister gezet. En ik herinner hoeveel mensen... En ik herinner mijn knechten en zij hebben eten. En ik zit hier, ik herinner, ik herinner. En hij begon terug te denken. En nostalgie begon in hem op te spelen. Ik weet nog. Ik weet nog toen ik s'nachts wakker werd en begon te bidden... Ik weet nog toen ik Bijbel aan een stuk door ging lezen. Ik weet nog toen ik met mensen op straat liep en ik zei tegen hen, God Zeg je, God houdt van jou, Jezus houdt van jou, Jezus wil het doen in jouw leven, Jezus heeft dit gedaan in mijn leven. Ik weet nog op werk en op school en ik wilde mezelf opsluiten in een wc-kamer en gewoon eventjes tijd alleen en gewoon even bidden met God. Ik weet niet van jullie, maar ik weet het nog. Gewoon eventjes met God, even met hem en de relatie weer met hem aanwakkeren. Ik weet het nog, ik weet het nog. En dat begon allemaal in hem op te spelen. Ik weet nog aan de voeten van mijn vader. Ik weet nog, wat, wat is het dat jij nog herinnert? Wat is het dat jij zegt, weet je, vroeger bad ik meer. Vroeger deed ik meer. Vroeger was ik echt vurig. Vroeger deed ik meer, had ik meer, had ik de eerste liefde. Vroeger... Was ik anders? Vroeger deed ik meer voor de kerk. Vroeger gaf ik meer. Vroeger, beteken... vroeger... vroeger bad ik meer. En dan zit je daar. Vroeger, vroeger, vroeger. De Bijbel zegt ons, de jongen kwam tot zichzelf. En hij, en hij dacht, van, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer. Ik ben blootgesteld aan meer dan dit. Ik ben blootgesteld aan meer dan dit. Kijk waar ik ben. Ik kan dit niet meer aan. Ik ben blootgesteld aan meer. Ik ben blootgesteld aan zijn aanwezigheid. Ik ben blootgesteld aan zijn liefde, zijn goedheid. En hij dacht bij zichzelf, ik ga terug naar het huis van mijn vader. God, vader, ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik ben niet tevreden waar ik nu ben met mijn leven. Ik kom eraan. ik heb te veel nostalgie. Ik weet nog hoe we vroeger met elkaar waren. Heer, ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan. Maar hij dacht van, beetje, ik ga tenminste als een slaaf. Tenminste ga ik terug als een slaaf. Misschien dat hij dan voor mij een beetje eten kan geven of wat dan ook. Hij zei, maar in ieder geval, ik ga terug. Ik ben blootgesteld aan meer. Hoeveel zijn hier blootgesteld aan meer en zijn er soms momenten in je leven waarbij je verder en verder gaat en merk je van weet je wat, ik moet teruggaan. Ik moet teruggaan. ik moet teruggaan. ik heb het te druk, te druk, te druk met school, te druk met werk, te druk met allerlei dingen en dan kom ik thuis, uh, tv, tv, tv en dan het einde, vijf minuten heer, zegen deze dag of wat dan ook, amen, slapen, vijf minuutjes. Maar je zit wel drie uurtjes achter de Facebook. Vandaag. Ik, laten we echt zijn, laten we echt zijn. Je zit drie uurtjes op Facebook. Twee uurtjes op Insta. Vijf uurtjes op, uh, tv, achter de tv. Maar voor God is het God zegen deze dag. Of doe iets voor mij. Alsof God een of andere machine is van... Want ik, ik, doe, ik doe dit gebed erin. Ik druk 1, 2, 3 en ik krijg iets van hem terug. Vijf minuten gebed. Dus, uh. En het probleem is vaak denken van... Oké, okay, als ik misschien meer tijd doe. Half uurtje. En dan krijg je misschien iets groters. Maar zo is het niet met God. Met God is het een constante relatie. Dat je hoort te hebben met de vader. Constante relatie hier. Op werk. Op school. Onderweg in de bus. En je bent met hem, heer. Wat kan ik zeggen tegen deze mevrouw die naast mij zit. Mevrouw, weet je wat? Ik, ik zat hier en ik dacht, ik, dacht, ik dacht om tegen jou te zeggen, God houdt van jou. Je zit boodschappen te doen en je denkt van... Weet je wat, uh, mevrouw, laat mij die boodschappen voor jou betalen. <lacht> ik voel in mijn hart om die boodschappen te betalen. Zo'n relatie met God, dat jij, dat jij de, de instrument wordt, de gereedschap van God om te werken op aarde. Want God wil werken op aarde. God wil dingen doen, God wil mensen genezen, God wil mensen helpen, God wil boodschappen betalen voor mensen. Maar hij heeft iemand nodig om het te doen. En wat als jij de persoon moet zijn, maar je bent te ver van de voeten van de vader. Dat je niet meer denkt aan anderen, dat je niet meer denkt aan die dingen God heeft mensen nodig om te werken in de kerk. God heeft mensen nodig die geven aan de kerk. God heeft mensen nodig die allerlei dingen doen. Maar wat als je te ver zit, als je denkt van, nou, nah, toch maar niet, toch maar niet, toch maar niet, toch maar niet. Omdat je te, te ver bent van de voeten van de vader, dat je er geen tijd voor hebt, dat je er geen zin voor hebt. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan, vader. Zeg maar mij, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan naar de voeten van je vader. Ik kom eraan naar de aanwezigheid. Ik kom eraan naar zijn warmte. Ik kom eraan naar zijn liefde, zijn goed. Ik kom terug. Ik moet terug. Ik kan hier niet blijven zitten. Ik moet terug. Ik moet teruggaan, want ik ben blootgesteld aan meer. En nu zit ik hier in een plek waar het veel minder is, terwijl ik terugdenk aan een geweldige huis, aan de voeten van de vader. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Maar, maar, wacht, wacht. Maar, wacht. Je moet mij goed begrijpen, hè? Want misschien zit je het verkeerd te begrijpen. De kans is groot dat je het verkeerd hebt begrepen. Begrijp deze boodschap is niet verkeerd? Ja, je komt eraan, maar. De ik kom eraan dat je moet realiseren. en dat ik hier heb opgeschreven: is niet de ik kom eraan van de zoon. Want de Bijbel zegt ons dat de Vader. Op zijn, uh, hoe zeg je dat? Zijn veranda. Hij zat, hij zat daar. Op zijn balkon. De Bijbel zegt het. En hij keek naar de zoon. Hij keek en hij keek in de verte. Was er iemand. Iemand was daar die vroeger aan zijn voeten was. Maar iemand is zo ver. En hij zag iets daar. En hij dacht van, is dat mijn zoon die terugkomt? Is dat mijn zoon die terugkomt? Is dat mijn zoon? En hij keek en hij keek en hij keek. En toen hij realiseerde, dat is mijn zoon. Toen ging de vader naar hem toe rennen. Dus wat je moet begrijpen vandaag. Hoe, hoe erg jij maar weer terugkeren naar je vader. Wat dan ook. Hoe je denkt te willen herstellen... Het is niet jij die eraan komt. Het is de vader die zegt, ik kom eraan, je bent te ver gegaan, je bent te ver, je bent te ver weg, ik kom eraan. de Bijbel zegt, de vader ging rennend naar de zoon toe. En de vader is hier vandaag om rennend terug te, te rennen naar jou, als je gewoon besluit van, heer, ik wil terug naar uw voeten. Het was de vader die terug ging rennen naar hem. En hij zei, dat is mijn zoon. Ik kom eraan. Ik kom eraan, zoon. Ik weet, het doet pijn. Oh, je ziet er niet goed uit. Je stinkt, mijn God. Je stinkt. Je, je stinkt, je stinkt, maar ik kom, eraan. ik kom eraan. Hij zei, luister, luister. Pak de beste kalf. Pak sandalen. Pak ringen. Pak alles. Want mijn zoon daar was dood, is nu levend. Hij was verloren, maar is nu gevonden. Zoon, ik kom eraan. En God zegt vandaag tegen jou, ik kom eraan. God zegt vandaag tegen jou, ik kom eraan. Waarom? Waarom? Want je wilt vaak terug van, oh, ik verdien het niet. Dat zei de zoon, ik verdien het niet. Misschien als een knecht, misschien als een ding. Ik verdien het niet. En hij kwam zo, hij kwam zo terug, ik verdien het niet, ik verdien het niet. Maar de vader kwam aanrennend. En de Bijbel zegt hem, hij sloeg ons in huis. Hij, wuah, hij kuste hem. Ja. Hij zei, pak de beste kalf. Pak de beste ringen, de beste sandalen. Want mijn zoon is terug. En ik weet niet hoe jij hier vandaag bent. Als je denkt, van, weet je wat, ik, heb, ik verdien het niet om weer terug. Ik verdien het ik niet om, zoals vroeger, te zeggen. Ik verdien, ik verdien het niet. Va God zegt vandaag, hij komt eraan rennend. En hij wil jou omhouden. Die verspelen. Hij wil je omhouden. Hij wil je vastpakken. Hij wil jou kussen. En hij wil je zeggen, kind. Jij bent verloren geweest. Jij was dood. Maar nu ben je levend. Nu ben je levend. En hij zou jou herstellen. Herstellen. Hij zou je niet alleen aannemen. Want aannemen, kon hij hem aannemen als een slaaf, als een knecht. Hij gaat je niet alleen aannemen. Hij gaat jou herstellen. Mijn zoon, mijn dochter is terug. Laat even opstaan. Oh, jezus. Kom eraan, zeg goed. Kom eraan, kom eraan. Kom eraan. Ja, je stinkt. Ja, het is erg. Ja, je hebt het verplaatst. Maar God zegt, ik kom eraan, ik kom eraan. Ik kom eraan met liefde. Ik kom eraan, want je bent blootgesteld aan meer. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan om jou te omhouden en een kus te geven. Ik hou van jou, mijn zoon. Ik hou van jou, mijn dochter. Het ergste probleem dat een christen kan ervaren in zijn leven is om te denken dat Christus of God niet van jou houdt. Het ergste wat je kan denken is van God houdt van iedereen, maar niet van mij. Hoe, hoe, hoe, Christus het, hoe Jezus het verhaal vertelt, is zo persoonlijk hè. Zo persoonlijk, God houdt van jou. En hij rent naar jou toe. Om jou te omhouden. Om jou een kus te geven en te zeggen: jij bent weer mijn zoon, jij bent weer mijn dochter. En vandaag wil God hier relaties herstellen. Van zij die zeggen: van vroeger was ik on fire. Vroeger was ik echt. Vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger. Maar nu. De vader zegt als je gewoon terugkeert, als je gewoon tot jezelf komt van wacht, dit is eigenlijk dom. Kijk waar ik hier ben en bij mijn vader is het beter. God zegt: hij komt eraan. Hij komt jou tegenwoordig. Hij komt jou aannemen. In de naam van Jezus. Goed ze hier. Jesus is calling, have you come to the end of yourself, do you thirst for Jesus. a dream for from the world, Jesus is calling.